Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg is overleden. zoals was een van de negen leden van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. En dat was al sinds 1993 toen president Bill Clinton haar voordroeg. Ze stond bekend als progressief. Ruth Bader Ginsburg leed aan alvleesklierkanker. Ze is 87 jaar geworden. Het kabinet bekijkt wat voor mogelijkheden er zijn om toch nog een kolencentrale te sluiten om dit jaar aan de klimaatdoelen te voldoen. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Nederland heeft drie kolencentrales. De minister wil die drie zelf laten onderzoeken wat er voor nodig is om te stoppen.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 nu het land opnieuw in lockdown is gegaan. Met dagelijks 5000 nieuwe besmettingen... is Israël naar verhouding een van de zwaarst getroffen landen ter wereld.